een klomp met het NOS-journaal. In het zuiden van Duitsland is een passagierstrein ontspoord. Daarbij zijn drie doden gevallen. Vijftig mensen raakten gewond van wie de helft er slecht aan toe is. Het ongeluk gebeurde bij het plaatsje Riedlingen, midden in de bossen. De plek was daardoor moeilijk bereikbaar voor hulpverleners. Op foto's is te zien dat een deel van de trein op zijn kant ligt... en het dak van één wagon is eraf. Er wordt nu onderzocht of de trein is ontspoord door het noodweer. Door de vele regen in het gebied zou een meters hoge helling naar beneden zijn gezakt en over de rails zijn geschoven. Het bergen van de trein gaat nog dagen duren. De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben een akkoord gesloten over de handelstarieven. Het gaat om importheffingen van 15 procent die de VS rekent over Europese producten. Dat hebben president Trump en de voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen bekendgemaakt. Na een ontmoeting in Schotland. De Amerikaanse importheffingen op Europees staal en aluminium blijven op 50 procent. De EU komt niet met extra importheffingen op goederen die worden geïmporteerd vanuit de VS. Voordat Trump opnieuw aan de macht kwam, was er een tarief van 4,8 procent. Max Verstappen rijdt ook volgend seizoen nog bij Red Bull. Dat meldt de Telegraaf. Het gaat dit seizoen een stuk minder bij Red Bull. En Mercedes wil de viervoudig wereldkampioen graag hebben. De afgelopen maanden waren er dan ook geruchten dat hij daar naartoe zou gaan. Maar volgens de krant is daar nu geen sprake meer van. Met nog één race te gaan voor de zomerstop staat al vast dat Verstappen in de zomerstop sowieso in de top 3 staat. Hij had alleen onder zijn contract uitgekund als dat niet zo was geweest. Het weer hier en daar een bui vannacht. Het koelt af naar 18 graden aan zee tot 12 graden landinwaarts. Morgen dan een aantal buien, mogelijk ook met onweer. In het westen kan de zon nog wel wat doorbreken bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM.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 FM. She It will make you feel the burning Now your heart is yearning Everything you're dreaming Stumble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 Het. Alleen bij ZFM.